Dat betekent dat de enorme investeringen in het netwerk die daarvoor nodig zijn... Ja, dat die ergens anders vandaan moeten komen. Uh, en dat houdt in dat data in de abonnementen duurder wordt. Met de maatregel volgt Vodafone KPN... dat eerder deze week prijsstijgingen bekendmaakte. Smartphones worden voorlopig niet duurder bij Vodafone. Het bedrijf blijft bepaalde beldiensten via internet zoals Skype blokkeren... voor mensen die dat niet in hun bundel hebben. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen waarin dat wordt verboden... Maar voor Vodafone wacht af of de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen. ING ziet geen problemen in het meebetalen aan de hulp voor Griekenland. De bankenverzekeraar heeft van de Nederlandse financiële instellingen... het meeste geld in Griekenland zitten. 1,4 miljard euro aan staatsobligaties. Daar krijgt ING dus niet alles van terug. Maar het heeft geen grote gevolgen voor de bank of voor zijn klanten... zegt bestuursvoorzitter Homme. Volgens hem is het logisch dat de bank meebetaalt. Ik denk dat de hele wereld daar beter van wordt. Dat ook de mensen in Nederland, de pensioenfondsen, de uh, gewone burger er beter van gaat worden, omdat de economie weer functioneert, de geldmarkt weer functioneren en de normale verhoudingen terugkeren. Het akkoord heeft voor opluchting gezorgd op de beurzen. Vooral de banken doen het goed. Ze zullen tot 50 miljard euro moeten bijdragen in de oplossing van de Griekse crisis, maar beleggers zien dat niet als negatief. De van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hatschits is onderweg naar Nederland. De Servische Kroaat werd eerder deze week opgepakt nadat hij acht jaar op de vlucht was geweest. En dan vanochtend eerst afscheid van een aantal van zijn naasten, zegt correspondent David Jan hij, uh, is eerst transporteert vanochtend om een uur of half negen naar Novi Saad, een stad op 80 kilometer van Belgrado, waar hij zijn zieke moeder heeft bezocht en volgens sommige berichten is hij ook op bezoek geweest bij het graf van zijn vader. Daarvoor heeft hij nog bezoek gehad van zijn geliefde, niet zijn vrouw, want die was gisteren al geweest. En nu is hij dus echt vertrokken. Hachid zit nu in het vliegtuig naar Rotterdam en vandaar wordt hij naar de VN-gevangenis in Scheveningen gebracht. Arcij was aan het begin van de jaren negentig... de politiek leider van de Serviërs in Kroatië. Hij zou zich in die periode schuldig hebben gemaakt... aan etnische zuivering van Kroaten. In het Delamart Theater in Amsterdam... heeft het publiek afscheid genomen van John Kraaikamp. Enkele honderden mensen bewezen de acteur de laatste eer. De kist met het lichaam van Kraaikamp kwam eerder vanochtend aan... per salonboot. Daarna werd hij, begeleid door familie en vrienden... naar het Delamart Theater gebracht. Daar kon het publiek langs de kist in de foyer lopen... Om drie uur is er een besloten herdenking. Die wordt live uitgezonden op de televisie door de NOS. Morgen wordt John Krijkamp in de familiekring gekremeerd. Het weer: wolkenvelden, enkele bui en soms wat zon. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Het weekend verloopt herfstachtig, met veel buien en wind. ABB ah, verkeersinformatie. Er staan weliswaar elf files, maar toch is het niet echt druk op de weg. De meeste kans om in de file terecht te komen maakt u nog in het midden en zuiden van het land. Op de A1 bijvoorbeeld Amsterdam Amersfoort bij Blaricum 3 en bij Eembrug 3 kilometer. Op de randweg van Eindhoven de A2 naar Maastricht een korte file bij Knopet de Hocht. Bij Amsterdam alleen wat drukte ze op de A10 West voor de Kontunnel 5 kilometer. Dat heeft echt te maken met de werkzaamheden in de Eitunnel. Op de A12 Oberhausen Utrecht bij knop het Waterberg 3. De A27 Utrecht Breda bij knopput zuid annabos 3 kilometer... Dan de A28, Utrecht-Amersfoort. In beide richtingen bij de afrit en dolder, 2 kilometer. En elders van Zwolle naar Amersfoort bij Knoop het Hoevelaak 3 na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Ten slotte de A50, Arnhem naar Os. Vanwege de Vierdaagse intocht. De grootste drukte is wel voorbij, maar tussen Heteren en Knoop het Ewijk staat nog 5 kilometer. I'm gonna find them off. Dit is Ben Longo Ik soul.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 Macro Mega Mania, miele stofzuiger voor maar 99,99 ,99 euro. Nou is de Tour de France pas echt begonnen. Ja, ik voel van mij mag het wel gedaan zijn. Ik, uh, ik mis een beetje body. Nu kan het Andy Sleck. Mooi dat Andy Sleck niet wacht tot de slotklip. Mooi ploegenspel, Joost Postema. Dit was plan, dit was plan A. Everything went perfect. Alberto komt daardoor, heeft het moeilijk. This makes, makes up for everything. Yeah. Evans moet al het werk nog altijd doen. This, this is a bit bizarre. Weer een dag uh, om man te worden. <laughs> Theo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenbout, Aart Vierhouten, Tom van Heck Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is vrijdag 22 juli. De dag waar veel Nederlanders naar uit hebben gekeken. De 19e etappe in de Ronde van Frankrijk eindigt op de Alt-dues. De Nederlandse Berg, dat is het nog steeds... Maar een Nederlandse overwinning is wel broodnodig. De rit is redelijk kort, 109,5 kilometer. Begint met de Col du Telegraaf van de eerste categorie. Dan weer de Galibier. Ik heb me laten vertellen de moeilijke kant van de Galibier. En dan de Alpe d'Huez. De start is om half drie in Modaan. Gio Lippens dus geen Tourflits, want ze zijn nog helemaal niet begonnen. Uh, en we zagen net een, een tweet van Cadel Evans die in een grote file staat op weg naar de start. En hoop maar dat hij er op tijd is. Moeten we ons zorgen maken? Nee nee, nee, nee, nee. Geloof maar dat Cadel Evans begeleid door politie en dergelijke... dat hij uiteindelijk wel op tijd aan de start zal komen. Het is wel het grote probleem eigenlijk in de Tour de France tegenwoordig. Het is allemaal te groot geworden, te gigantisch. We merken het dagelijks. Er is gewoon moeilijk bij de start te komen. Er is moeilijk bij de finish te komen. Er is een nog moeilijker weg te komen na de finish. Het wordt allemaal wel heel Heel erg groot hoor, maar Cadel Evans gaat er maar vanuit. Die staat uh, straks op de fiets en dan, uh, ja, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, hoe, hoe is het? Jij bent al op de Alp, op de Alp, Alp dues. Je, ben, je bent daar vanochtend naartoe gereden. Is het nog steeds... Uh... Ja, een idiote chaos, als in ja. uh, heel veel Nederlanders langs de kant en zo. Ja, het is qua, qua prestaties al lang niet meer de Nederlandse berg. Hoewel, we zijn nog steeds recordhouder met acht overwinningen. Uh, maar de laatste overwinning is alweer van uh, 1989, Gert-Jan Teunissen. Die toen uh, omhoog uh, verlinderde op die berg. Uh, de Italianen staan op zeven. Het zou zomaar eens kunnen. Want er zijn natuurlijk twee Italianen die het goed doen in het algemeen klassement. Ivan Basso en Damiano Kunigo. Stel je voor dat een van hen wint, dan staan we gelijk met de Italianen. Dan uh, is het... In dat opzicht zelfs al niet met de Nederlandse berg. Maar qua publiek, ja absoluut. Het is als je hier naar boven rijdt. We hebben de verhalen gehoord. Met name bocht 7, tienduizenden mensen in die bocht. Muziek, uh, allerlei toestanden. Uh, overigens begreep ik van Erik Dekker. Die daar ergens, de ploegleider hè, van Rabobank. Die in deze tour geen ploegleider is. Maar gewoon op vakantie is. Die uh, liet weten dat uh, er ergens uh, bij een van die bochten. Dat er ook erg veel concurrentie is voor de Nederlanders. Want de Luxemburgers die zijn ook in grote getalen gekomen. En die maken ongeveer net zoveel kabalen. Nou, wat denk je van de Nooren? Vier overwinningen alweer. Twee keer Tor Husshoff, twee keer Boas van Hagen. Nou, overal waar je hier rondkijkt, dan zie je Nooren rondlopen. En die herken je ook meteen. Ja. Uh, Gio, um, ja, die Nederlandse berg moet maar weer een Nederlandse berg worden. Maar is die mogelijkheid er ook? Ja, hij is er altijd natuurlijk. Maar uh, als je heel realistisch bent... dan zou ik eerlijk gezegd niet weten wie hier de overwinning zou moeten pakken op die berg. Want ik denk dat niet alleen maar de avonturiers vandaag een grote kans maken. Kijk, de mensmannen, ze moeten wel. Ze zullen echt moeten aanvallen. Iedereen die de, tour hier, die de Tour wil winnen... zal vandaag ook wel weer echt volle bak omhoog moeten rijden. Dus ik ben bang dat ze al die avonturiers, al die eenlingen uit die ploeg... Hè? De Nederlanders willen dat natuurlijk graag. Maar er zijn ook heel veel buitenlanders die dolgraag op Alpen, die West... Die mythisch ...een berg een etappeoverwinning pakken, maar ze worden volgens mij vermorzeld in het spel rond de gele trui. Hoewel je weet het natuurlijk nooit, maar het zou wel eens een keer een hele rare, hele snelle, hele tumultueuze etappe kunnen worden. Op weg met Radio Tour de France. Vendredi. 22 juillet. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in Oost- en West-Oostzee, of Zee, op, waar op ter wereld. We zijn op alles anders. 19e etappe, Modane, Val-Fréjus, Alpe-Duez. A in the sky, a light. Met was dit met dynamite. Ja, de renners uh, zijn nog niet weg. Uh, maar als ze zo gaan, Geolippus, verwacht jij direct een aanval? Ja. Eerlijk gezegd wel. De weg gaat vanaf Modane op 1057 hoogte. meter hoogte. Gaat meteen een stuk naar beneden. Totdat ze uiteindelijk in Saint-Michel-de-Maurienne zijn. En dat is aan de voet van de beklimming van de Col de Telegraaf. En daar zitten ze op een metertje of 730 hoogte. Dus het is een licht dalende weg. Ik denk dat het de tempo enorm hoog zal liggen in die beginfase. En dan na 14 kilometer is het patsboem meteen klimmen geblazen. En dan eerste Col de Telegraaf, eerste Even een klein afdalingje naar Valois. En dan uh, gaan we beginnen met de Col du Galibier. 16,7 kilometer klimmen tegen 6,8 procent. En dan komen we weer precies op hetzelfde punt waar gisteren de verschillen dus werden gemaakt. Waar Andy Schlek als eerste boven komt. Alleen... Precies andersom. Ze gaan nu uh, het punt waar ze gisteren naar boven reden, gaan ze nu naar beneden rijden. In de richting uh, van uh, de Bourdoison gaan ze dan uiteindelijk. En dan uh, na een hele lange, snelle afdaling komen ze uiteindelijk dan aan de voet van de Alpe du West. En ja, dat weet iedereen. Het begin van die klim is echt verschrikkelijk zwaar. Daar uh, zullen de mannen het zeker in de benen gaan voelen. Daarna komen de bochten. De bochten waar ook Nederlandse oudwinnaars van Alpe du West geëerd worden. En dan uh, komt uh, een klimmer meestal wel wat lekkerder in het ritme. Maar het begin van die Alpe West is altijd verschrikkelijk zwaar voor de renners. Dus ik denk inderdaad dat met die korte etappe 109 kilometer, dat er meteen wordt aangevallen. En het zou best wel eens een keer echt een klassementstopper kunnen zijn. Zoals Alberto Contador, die gisteren een enorme tik heeft uh, opgelopen. Die nu weet uh, dat hij eigenlijk kansloos staat in het algemeen klassement. Maar Contador is wel een uh, knokker. Het is wel iemand met een leeuwenhart. En hij zou het zomaar eens kunnen gaan uh, proberen. Met een wanhoopsaanval, aanval. Een aanval echt met uh, het gevoel van alle alles is niets. Of alles of niets. Hij staat op 4 minuten 44 van de ge gele trui van Thomas Verclair. Ja, dat is eigenlijk te ver weg. Maar je weet het gewoon nooit wat er gaat gebeuren. Ja, het was echt geen spel meer. Hè? Want ik heb dat wel heel lang gedacht. Van, nou, hij komt straks wel. Hij komt straks wel. Hm. Maar hij, hij kon echt niet meer. Hè? Ik ook. Ik zat gisteren te kijken. En op het moment dat gemeld werd van we, hij moet lossen. We zagen hem ook even lossen. We zagen hem op een metertje of 180. Dat groepje met de favorieten rijden. Dan had je iedere keer het idee hij komt wel terug. En ineens was het ook tak, tak, tak, tak. Even staan op de pedalen en ze hing die gewoon weer in dat groepje. Maar een minuutje of drie later, toen moest hij er echt af. En toen kon je gewoon aan zijn hele lichaamshouding zien: hier is het gebroken. Het lijntje is kapot. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer mee met de toppers. En ja toen knakte die. En Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook helemaal niet verbazingwekkend. Want als je toch ziet wat Contador dit seizoen allemaal al gedaan heeft, en vooral ook wat hij allemaal al heeft meegemaakt sinds het 00000 uh, ja, dat, dat, dat, ten eerste hangt hem nog steeds een schossing boven het hoofd. Uh, hij weet nog steeds niet wat er allemaal gaat gebeuren. Na de Tour wordt dat uh, beslist. Wist niet zeker of hij de Tour kon rijden lange tijd. Besloot daarom om maar mee te doen aan de Giro. Nou, dat bleek de zwaarste Giro ja, sinds, sinds, sinds vele jaren te zijn. Daar is hij volle bak is die gegaan voor de overwinning. En uh, je merkt nu gewoon dat het uh, eventjes uh, kapot ging bij Alberto Contador. Maar nogmaals, het is een renner waarvan je nooit gek moet staan te kijken. Als dan uiteindelijk op een dag als vandaag blijkt... Dat die ineens vleugels heeft. En de broertjes Slek zullen wel weer een uh, mooi plannetje aan elkaar gedraaid hebben. Hè? Uh, misschien gaat Frank wel uh, uh, uh, meteen weg. Kadel uh, Evans moet dus uh, volgen. Gisteren heeft hij wel zijn verantwoordelijkheid genomen. Uh, hij ja. moest het alleen doen. Uh, maar heeft Kadel heeft nog iemand over die hem, die hem kan helpen vandaag? Ja, ik, ik betwijfel het hoor. Gisteren zag je het ook. Er zijn, uh, zijn, zijn knechten kunnen niet lang bij hem blijven. Uh, kunnen niet veel voor hem betekenen. Zoals je dat wel ziet bij uh, de broertje Slek. Natuurlijk gisteren prachtig spel gespeeld. Hè, met Postuma vooruit, met Montfort vooruit. Die hebben allemaal nog even iets kunnen betekenen voor Andy Slek. Toen hij vooruit was. Je weet dan dat Frank Slek daar in dat achtervolgende groepje zit. Waarvan ook iedereen denkt. van Ja, als wij nou die groep weer richting Andy Slek gaan rijden. Dan gaat Frank eroverheen. En dan uh, heeft hij geen meter in de wind hoeven rijden. Dus uh, wat dat betreft. Spelen ze daar eh, bij dat leopard? Eh, spelen ze gewoon het spel wel heel erg slim? Ze hebben gewoon een ontzettend sterke ploeg. En dat heeft Evans op dit moment zeker niet. Hè? Nee. George Hinkepi, ja, eh, volgens mij ook jouw grote favoriet, ja. de Amerikaan. Ja, hij, hij probeert het wel. Je zag hem gisteren ook weer even op kop rijden. Maar het is niet met de George Hinkepi van vroeger. toen hij nog eens een keer een hele zware etappe door de Pyreneeën won. met uh, Michael Bogert in zijn wiel. Nee, dat heeft hij op dit moment niet meer in huis. Dus. Evans heeft inderdaad uh, geen goede uh, knechten. En dat is toch erg jammer voor hem. Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor de andere. Hoewel, Basso heeft dan altijd toch wel uh, die Schmid uh, bij zich. Uh, dat is toch ook wel een uh, prima knecht. Koenego ja, moet het alleen doen. Samuel Sanchez had iets van vier, vijf knechten bij zich. Maar uiteindelijk bleken het ook geen mannen te zijn die gisteren echt het verschil konden maken. Dus moest Evans het inderdaad alleen doen. Dat had ook een beetje te maken met de verhoudingen in het peloton. Dat uh, natuurlijk iedereen naar Evans keek. van... Jij vecht het maar lekker uit met Andy Slek. Want jullie zijn de twee grote favorieten voor de Tour. Dus als jij het gat wil dichtrijden met Andy Sleck, doe je best. Nou ja, dat heeft hij gedaan. Ja, nog even heel kort. Uh, die groene trui, dat is ook wel weer interessant. Kevin Cavendish, Gilbert en Hushoff die zaten gisteren in die bus van uh, volgens mij wel 88 man... die buiten de tijd ja. uh, binnenkwamen. Uh, min 20 voor ja. die renners... Maar Rogas, de nummer 2, die kwam wel op tijd binnen. Dus het ligt allemaal weer heel dicht bij elkaar. Ja, Roggas staat nu 15 puntjes achter Mark Cavendish. En heeft een flinke voorsprong van 55 punten op Gilbert. Nog meer op Thor Dus het zou kunnen. Maar Rogas maakte zich gisteren wel echt enorm kwaad. En ik moet heel eerlijk zeggen... We weten hoe het spel gespeeld wordt. Een grote groep die buiten tijd binnenkomt van zo'n 80 man. 88 man waren het er om precies te zijn. Ja, die gaan ze niet uit koers nemen. Je kunt niet zomaar ineens 88 man uit de Tour de France nemen. Twee dagen of drie dagen voor Parijs. Maar ik snap de boosheid van Rogas wel. Want die zaten een groepje daarvoor. Die reed echt zich helemaal het apenzuur om maar op tijd binnen te komen. En dan zie je Kevin is vrolijk babbelend voor zover dat nog kan op de Galibier. Maar die zie je dan gewoon lekker op zijn gemakkie binnenkomen samen met Gilbert. En die trekken zich helemaal niks aan van die tijd. Dus ik kan me de boosheid heel goed voorstellen. Nou ja, de straf is er geweest met die punten. Maar Kevin hier staat nog steeds bovenaan hoor. En ik denk toch eerlijk wel dat hij gewoon die laatste sprint in Parijs op zijn sloffies gaat winnen. Nou, eigenlijk dat hij weer alleen aankomt. Hè. Zoals vorig jaar. Dat hij bijna solo aankomt. Ja. Oké, okay, nou Gio, we bespreken je natuurlijk straks weer. S uh, straks gaat de etappe beginnen, om half drie. En dan rijden ze dus naar de Alp du West. Ja, u hoort het Geolippus al zeggen. Het is uh, ongelooflijk druk op die berg. En uh, Paul Sanders nam gisteren alvast een kijkje op de Nederlandse berg. De Alp du West is de belangrijkste klim die vandaag op het programma staat. En die klim is speciaal voor de Nederlanders. De kleur lokaal is oranje.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 Uh, een aantal partytenten, slaaptenten, een aantal tv's, koelkast. Uh, ja, eigenlijk alles om, om het leven hier uh, makkelijk te maken. En uh, toch ook nu een beetje de tour te kunnen volgen en, en een feest te kunnen bouwen. Niet te weten uh, acht bierfusten met 50 uh, liter. Dat is ook vrij belangrijk natuurlijk om, om, om het, vocht, het vocht op peil te houden. ...kopgroep en het peloton volgt op 3 minuten en 36 seconden met daarin. Veel klaar en kom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 done. en Cunimando-trio met Feeling Good. Ja, over uh, ongeveer 10 minuten is uh, de etappe naar de Alpe d'Huez in uh, volle gang. De Nederlandse berg. Steven Dahlenbouwt en Michael Bogert. Goedemiddag. Hallo. Michael zou naar boven lopen, volgens mij. Was dat een succes? <laughs> ja, Michael, nou? Ja, het uh, ging goed. Ja? Ik denk een uh, kleine anderhalf uur opgelopen op en nog een paar keer gestopt. Dus uh, het viel me, viel me eigenlijk mee. De laatste twee kilometer was het was eraf. <laughs> Lekker daar het... lopen dan fietsen? Nou, ik ruim toch liever op de fiets omhoog. Hé, <laughs> okay. hey, waarom ben je gestopt eigenlijk? Met fietsen? Nee. <laughs> je zei, ik ben een paar keer gestopt. Ik, ik al. kwam Erik Dekker tegen. Ah, oké. En okay. Dat is uh, een geval ik, ik moest een keer een flesje water even ja. achterover slaan, zeg maar. Dus toen, uh, toen ben ik even gestopt. Is het druk met Nederlanders? Uh, ja, behoorlijk, ja. ja. Dat was echt bizar. Ja, ik denk. Uh, we hebben hem toch wel een aantal keren in de koers opgereden... maar zoals, uh, zoveel mensen als dat er vandaag stonden, heb ik nog nooit gezien. Nee, hoor. Nee. Nou, dat wordt dus wat voor die, ja. voor die Nederlanders. Hey, nog even terug naar de dag van, van gisteren. Um, de aanval van Andy Slek. Geniaal te noemen? Ja, geniaal. Ja, Gewoon grote klasse. Uh, hij durft aan te vallen en ja, op, uh, best wel een risico natuurlijk. Hij had wel wat ploegmaatsen van voren zitten. Joost Postema en uh, Monfort. Dus dat was goed. Maar ja, voor hetzelfde geld uh, was hij uh, kapot gegaan. in dat, uh, Het stuk louter, zeg maar, stond ja. heel veel wind. En ja, dat was toch wel een risico om, uh, om het te doen. Maar ja, grote klassen. De, de, de renners hebben niet, uh, niet gereageerd die erachter zaten. En daardoor kreeg hij wel twee extra minuten, zeg maar, uh, cadeau, ja. denk ik. Had, had hij nog meer kunnen winnen als Postuma over de Izowa was gekomen? Uh, denk ik wel, ja. ja. ja. Post, Postma is een goede daler. En die, ja, die kan op het vlak had hij nog, uh, had nog uh, heel, heel wat werk voor hem kunnen doen. Ja. Um, en hoe vond je de, de reactie uiteindelijk van Evans? Het, het duurde dus even, maar hij was er uiteindelijk wel en heeft enorm hard gereden. Ja. Uh, heeft hij ergens fouten gemaakt gisteren? Ja, ik denk dat hij gelijk had moeten reageren. En, ja. uh, of, ja, en dat kan je hem niet aanrekenen, maar als, als de favorieten, gewoon, of de andere favorieten voor de, voor de eventueel podium. Gelijk uh, met z'n allen waren gaan draaien uh, na de afdaling van, uh, van de Isoir. Dan was het, uh, het verschil veel beperkter geweest. En hoe kan het dan dat het niet gebeurde? Ja, dat weet ik niet. Nee. <laughs> ik denk dat ze, dat ze allemaal bang waren voor ja, De een wil voor de ander niet werken. De een wil uh, voor ja, de ander niet werken. Uh, dat gaat misschien even snekken. Maar ja, het kan nog steeds. Uh, hij staat op 57 seconden van Slek. Ja, is hij nog steeds jouw favoriet? Uh, nou, ja, best nog wel. Ja. Het wordt minder, maar <laughs> <laughs> weet het, uh, ik denk dat Slack vandaag... Ja, die, moet, die, moet, die gaat heel, heel veel aanvallen vandaag in de ja, finale. Want dat moet hij doen. Ja, of, ja, ja. die want... 57 seconden is toch best uh, kritiek. Aan de andere kant, als ik aan die Slack was, zou ik daar ook denken... Ja, 57 seconden morgen met die tijdrit... Ik wil ook liever nog wel wat meer uh, Ja, meer ja, ja dat, dat, dat zeg ik ook net. Die gaat honderdduizend gaat keer aanvallen ja. op die berg vandaag. Oh, je bedoelde aan de slek. Oké. En Evans? Evans die, die gaat gewoon volgen. Proberen te volgen. En, uh, die gaat proberen zijn karretje aan te haken. En, uh, ik hoop voor hem dat dat lukt. Maar het gaat een uh, zware finale klim worden. Goed, we zitten dus bovenop de Alpe d'Huez. Um, ja, ik ben met liftje gekomen, jij lopend, dus jij zit er waarschijnlijk met nog meer uh, voldoening hier bovenop. De Nederlandse bergen, 21, bo 21 bochten lang. Uh, de eerste aankomst in de Tour de France op de Alpe d'Huez was ook de eerste aankomst ooit bergop in, uh, in de Tour, bovenop een berg. Dat was in 1952. Fausto Coppi won toen. In deze eerste Alpen-etappe kregen de klimmers hun grote kans. En onder die klimmers is Coppi, nummer 25, zonder twijfel de sterkste.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 De oud die zien een handjevol toeschouwers... die Italiaanse kampionissimo mogen op zijn dooie akkertje binnensloppen. Robiek moet dan nog helemaal tegen de berg op. Het is echt geweldig om het terug te ja, horen. Maar mooi ook. commentaar, heel gaaf. Ja. Ja. Moet je zijn voor, ja, op zijn gemakkie. Ja, op zijn Voor een handje ja. handjevol toeschouwers. Ja. Ja, ja. Moet dat, ja, dat, is, dat is vandaag wel anders, ja. Ja, Het is een Nederlandse berg. Um, dat, dat, wordt al, dat wordt al jaren gezegd. Een bijzondere berg, zeggen alle Nederlandse wielrenners. Is het bijzonder, bijzonder door het publiek? Of is het ook gewoon een bijzondere klim? Nee, het is een klim zoals iedere klim. Het is, het is, de klim is niet speciaal of zo. Het is niet, uh, hij is wel lastig omdat hij op het einde van een koers zit natuurlijk. Maar het is geen uh, dodelijke klim of zo. Ik denk maar, dat gisteren de Anjel uh, lastiger was. was okay. Wat heb je, je, hebt, je hebt tips gegeven, hè, Rob Ruig? Op de uh, rustdag. Ja, <laughs> nou, ik denk dat er wel meevalt. Ik heb gewoon een beetje lekker met hem zitten houden. Hoor. Nee, je hebt gezegd wat, wat hij hier moest doen. Ja? Ja, begreep ik. Oh, ja, nee, ik, ik, heb, ik heb tegen hem gezegd van... Uh, je, moet, uh, je moet gewoon proberen een beetje te, te genieten van de Alp. Maar ja, gewoon proberen zo lang mogelijk de, de renners te volgen. Maar of dat echt een tip is, dat weet ik niet. Is... Je hebt een beetje moed ingebracht. Ja, nee. Ja, ja, ja. Goed. Uh, um, weet jij al eigenlijk alle Nederlandse winnaars nog? Gertjan jan Teunissen was de laatste die won. Uh, Rooks, Teunissen uh, ja, winnen, Kuipers, Zoetemelk. Ja, twee keer hè, Kuipen en Melk. Dat ja, zijn winnen er dus. Ook twee, winnen ja, ook twee keer. Ja, er zijn er dus nogal wat. En de laatste winnaar was in 2008 Carlos Sastre. Hij nam daarmee toen de gele trui over van Frank Slek. Sastre nog steeds met die handen op de remhendels. Bovenop het. Uh, ja, het gaat nog even netjes dicht. Dat doet hij keurig hoor. Een kushandje van Sastre. En toch zou ik het niet doen. Want dit kunnen wel eens de seconden zijn die te kort komt in de tijdrit. De handen gaan al sneller omhoog hoor, bij Carlos Sastre. Inmiddels al uh, over de finish. Ja, we weten dus al wat jij uh, denkt van de klassementsmannen klasse vandaag. Uh, gaat een van de klassementsmannen ook winnen? Of verwacht jij hier een, uh, een andere winnaar? Uh, eerlijk gezegd hoop ik dat een van de klassementsmannen wint. Want dat, ja, dat hoort bij een berg als West. Er moet gewoon uh, een van de beste renners winnen. Net als Zastren in ja, 2008. Ja. Michael, dankjewel. Heel dank. Ben je blij, Michael, dat je hem niet meer op hoeft te fietsen voor Eggy? Uh, nou, als ik zo vandaag, uh, vandaag de, omhoog liep en je ziet al het publiek... Dan, uh, ja, dan heb ik nog wel eens weemoed. Dan denk ik, uh, ik had er vandaag wel mee willen doen.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 James Murdoch zei van niet, maar twee medewerkers van de krant zeggen... dat ze hem over de interne e-mail hebben verteld. Vodafone gaat net als KPN klanten meer in rekening brengen voor mobiel internet. Smartphones worden voorlopig niet duurder bij Vodafone. Het bedrijf blijft bepaalde beldiensten via internet, zoals Skype... blokkeren voor mensen die dat niet in een bundel hebben. Nederland heeft het goed gedaan tijdens de wiskunde-olympiade... die de afgelopen week in Amsterdam is gehouden. Het team eindigde als 28ste en dat is het beste resultaat in ruim 20 jaar... In Amsterdam deden ruim 560 deelnemers uit meer dan 100 landen mee. De 18-jarige Madelon de Kemp had van de Nederlanders de hoogste scoren. Opvallend was de prestatie van Lisa Zauermann uit Duitsland. Ze haalde de maximale score en was voor de vierde keer op rij... de beste deelnemer aan de wiskunde Olympiade. En dat zijn de openen. ANWB Verkeersinformatie. Vooral rond Nijmegen en in het zuiden is het vrij druk. In de rest van het land valt het nog mee. Opvallende files zijn op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Maastricht Airport en Maastricht 8 kilometer file. Op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. De rechterbuis, de tunnelbuis is op dit moment dicht. staat 2 kilometer file. En de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Knopend-Valburg. Een file van 5 kilometer. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 10. Brûler au vent des landes de pierre Autour des lacs, c'est pour les vivants Un peu d'enfer, le cœur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 Bois bois, trois jours et deux nuits. Là-bas, au Konehmava. On sait tout le prix du silence. Là-bas, au Konehmava. On dit que la vie, c'est une folie. Et que la folie.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 Autour de la croix, là-bas, au oh, Connemara, on sait tout le prix de la guerre. to tell. Nou hoor, we zijn de top 10 binnengekomen in onze Tour Top 100. Dit was nummer 10, Michel Sardou met Lelac du Connemara. Dan gaan we eens kijken bij Gio, want, uh, want volgens mij is de start net geweest... en is meteen de beuk erin, Gio. Ja, en je raadt nooit. Nou ja, je raadt het eigenlijk wel, denk ik, als ik het zo vraag. Wie de eerste man was die vanuit het stadschot wegspeerde? Je mag één keer raden. Uh, Johnny. Ja, Johnny. Natuurlijk Johnny. Johnny Hogeland meteen vertrokken vanaf het moment dat Prudom daar met zijn witte vlag stond. En even heen en weer zwaaide. Van jongens, jullie mogen vertrekken. Kilometer nul. En toen was het meteen Hogeland die er vandoor ging. Hij kreeg Marcus Boergaard met zich mee. De man van BMC-ploegmaat van Cadel Evans. Ik denk dat hij een beetje hetzelfde soort truc probeert uit te halen als de broertje Sleck gisteren. Gewoon een man vooruit sturen als brughoofd in deze etappe. En ze kregen nog een mannetje van Euskaltel. en een mannetje van Koffiedis met zich mee. En daarachter daar is het ook onrustig hoor, want daar zie ik ook allerlei renners aankomen. Nee, meteen vanuit de vertrek, die eerste 14 kilometer, die dus licht daalt in de richting van Saint-Michel de Maurienne. Daar gaat het allemaal gebeuren. En dit zouden wel eens de meest krankzinnige 190. 9 kilometer kunnen worden van deze Tour de France. Korte etappen, ultrakorte etappen, nerveus peloton en dan drie calls. Eigenlijk twee calls, want de beklimming van de Telegraaf is min of meer de aanloop... naar de beklimming van de Col du Galibier en dan krijgen we straks nog eens een keer Alpe du West. Maar meteen dus vanaf het moment dat er echt gereden mocht worden, werd er ook gereden. Johnny Hogeland dus in de aanval uh, en hij heeft ook uh, Oertassoen weer bij zich. De man die gisteren ook al in de aanval zat, dat is de man van uh, Euskaltel die daar uh, meespringt. En dan dus die man van BMC en dus een mannetje van Covidis. En daarachter, dan wordt volop gereageerd. Nee, het wordt een hele, hele hectische etappe vandaag. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS.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 Johnny I At the intersection of my soul and this world, my eyes witness events that are beyond planet Earth. Though I usually stay on track, finally real that, I can't, I'm selling my soul to the devil. I can't, I'm selling my soul. I can't, I'm selling my soul to the devil. I can't, I'm selling my soul. En dan zijn ze hier splendid met ze again. Ja, Sebastian Timmerman, Gio Lippens. We hadden het al een beetje voorspeld, hè? Het is onstuimig. Ja, het is zeer onstuimig en we kregen meteen al een groepje van vier die wegreed. Ik zei het al: Johnny Hogeland samen met Marcus Boergaard. Dat waren de twee mannen die makkelijk te herkennen waren. De boomlange Duitser uit de ploeg van Cadel Evans en Johnny Hogeland altijd makkelijk te herkennen natuurlijk de Nederlander van Vakansulei. En nu nog makkelijker vanwege dat verband. Hoewel het verband wordt steeds minder bij Johnny Hogeland, want de verwondingen herstellen na die verschrikkelijke val in het prikkeldraad in de etappe naast zijn vloer. En uh, hij begint toch steeds meer weer op het normale een renner te lijken. In ieder geval een renner... die niet helemaal is ingepakt als een mummie... op de fiets. Hogeland en... Burkhardt kregen mee. Michael Bufas van Cofidis. En ze kregen mee Pablo Urtasun... van Euskaltel. Dat waren de twee andere mannen. Maar inmiddels hebben ze versterking gekregen. Izaguire is erbij van Euskaltel. André Greipel, de sprinter... van Omega Fama Lotto, Iglinski, gisteren ook een aanval... van Astana, Costa en Gutierrez... van Mobista, de Spaanse ploeg. Dan hebben we Coren van Liquid. Riblon van AG2R. Juan Antonio Flecha. Hij ook erbij samen met Hogeland weer in een ontsnapping. En we hebben Jérôme Pinault van Step, Die zitten ook erbij. 14 man in de aanval. Het, second, het peloton dat rijdt op 36 seconden. En Sebastiaan ook al vroeg in koers natuurlijk. Omdat we laat zijn begonnen om half drie. Waar zit jij op dit moment met de motor? Voor die koplopers of achter die koplopers? Wij zitten er nog voor, wij zitten er nog voor op die brede weg... die uh, naar de loopt in de richting van Semichel de Moyen. Het verschil loopt dus wel iets op, 35 seconden op dit moment. Maar pas als het uh, in de minuut gaat, dan volgen wij achter die kopgroep. De groep dus met Hogeland in een uh, zeer nerveuze openingsfase... met een dikke half minuut voorsprong op dit moment. Het Radio 1 toerspel. En daar is de Oriana, ja, Sandra. Michael Bogut aan de leiding in deze etappe. En daar is een klubberding. Van Bon gaat hij het winnen, van Bon. Joop Zoetemelk als winnaar. Yeah! Ja, voor het toerspel is vandaag aangeschoven Roger Thermond. Of Roger, Roger doen we omdat het Radio ja, is goed. Tour is. Hè? <laughs> um, en wat grappig is, jij bent hier eigenlijk maar voor één ding. Natuurlijk wil je winnen, maar eigenlijk heb je nog een ander doel, hè? Ja, ik wil mijn oom verslaan. Kijk, als het kan. <laughs> en wie was jouw oom? Jan Houteman. En die wie was wel een van de eerste. De eerste etappe was hij ja. er, En wat moet je, hoeveel moet je er goed hebben dan om je oom te verslaan? Ik geloof dat hij er drie had, dus... Vier in ieder geval, en ja. dat moet je ook zeker wel hebben... want Gerard uh, Struik had gisteren ook vier goed. Dus je moet daar, uh, daar uh, boven komen. Ja. Um, heeft jouw oom je ook uh, uh, alles bijgebracht? Nou, van vroeger Over de wel. tour, ja? Ja, hij is een hele grote fan, dus ja... Ik heb me wel uh, ja, veel bijgeleerd ook. Want maar, hoe, hoe oud ben jij? Mag ik 19. 19 jaar? Ja. En weet je ook veel van voordat je geboren was? Weinig. <laughs> Relatief weinig. Dan moeten we hopen dat die vragen er niet tussen zitten. Zullen we gaan beginnen? Ja, dat is goed. 90 seconden, weet je. Ja. Uh, vijf vragen krijg je. Ieder, uh, ieder uh, goed antwoord levert tien punten op. Nou ja, goed. We weten het. We gaan beginnen. De tijd gaat nu in. Vraag 1. In welke etappe viel Brajkovic uit? En waren bij diezelfde val de klassementsaspiraties van Geesink voorbij? De zevende etappe. Vraag 2. In de afdaling van welke berg verongelukte Fabio Casartelli? Kodaspen. Vraag 3. Een fragment van een sprint op de Champs-Élysées. Wat een schitterende sprint hier. Jean-Paul van Poppel pakt de vierde etappe zegen. Erik Breuken staat in de witte trui, Maas in de rode trui. Steven Rooks in de bolletjestrui en in de combinatietrui. Maar wie wint hier de Tour? Eh... Um, uh, even kijken. Bernardo. Vraag 4, multiple choice. Wie deed verschillende keren mee aan de Tour, maar haalde nooit Parijs? A. Henry Manders, B. Kees Priem, C. Gerard Vianen, D. Ad Wijnands. D. En dan vraag 5, welke Zwitser met een Nederlandse moeder... stond in de jaren 90 D. twee D. keer op het podium in Parijs? Oh, en Marcus Berg. Stop de tijd. Ik vond dat er veel vragen uit de, uit de oude doos bij zaten. In ieder geval voordat jij geboren werd, of niet? Ja, en vijf heb ik fout, die weet ik nu ook. En die, ja, en uh, wat zou je nu gezegd hebben? Zule. Alex Zule, en dat was inderdaad het goede antwoord. Um, je hebt er wel twee goed. Oké. Okay. Maar dat is niet genoeg om je oom <tus> te verslaan. Zullen we er nog eventjes doorheen gaan? Ja. Uh, etappe waarin Brajkovic viel. Je zei etappe nummer 7, en het was etappe nummer 5. Nou, dat vergeven je wel. Dat was ook dezelfde etappe waar Geesink dus ten val kwam. In de afdaling van Welke Berg verongelukte uh, Cassartelli. Dat zei je goed, hè? Daspe, Porte Daspe. Dan, vraag 3. Wie won hier de Tour? En het antwoord was Pedro Delgado. Want het was de Tour van 1988... Uh, dan gaan we naar de multiple choice. Uh, wie deed verschillende keren mee aan de tour maar haalde nooit Parijs? Antwoord van jou was nee. D, zei je, maar het was Kees Priem. Antwoord B. En uh, vraag 5, Alex Sule, dat uh, was goed. Ik weet niet of we die eigenlijk goed hebben gerekend. Ja, die laatste hebben we gewoon goed gerekend. Huh. Wij zijn zo makkelijk hier bij dit toerspel. In 1995 en 1999 eindigde Alex Sule als tweede in de tour. Niet je oom verslagen. Ik vond hem moeilijk. Sorry, hij was nee. ook hartstikke moeilijk. Uh, maar je kunt wel gewoon thuiskomen, toch? Ja, hij zeker. zal heus wel trots op je zijn. Je krijgt in ieder geval drie boeken mee. Vond dat vond het leuk. Weet je. Ja? ja? Oh, gelukkig. <laughs> um, het is nog steeds Gerard Struik die aan de leiding gaat in deze week. En hij gaat dus nog op voor de hoofdprijs. En dat is een fietskliniek voor twee personen van Henk Lubberding. Roger, dank je wel. Graag gedaan. Had ik lang niet meer gehoord. Uit 1990, de kreuners met Ik Wil Je. Sebastian <totstuk> Timmerman, Gio Lippens, komt de kopgroep een beetje weg. Ja, zeker. Uh, ook al rijdt het peloton een flink tempo. Maar ik zei het al, die weg die is licht uh, dalend in de richting van de voet van de Telegraaf. Maar uh, het peloton kan dan wel een flinke snelheid ontwikkelen. De Kopgroep doet dat ook hoor. En het verschil is inmiddels opgelopen na 2 minuten en 45 seconden. Nog maar 94,5 kilometer te rijden. Het gaat verschrikkelijk snel natuurlijk in deze etappe. Want zo'n korte etappe, ja dan is de tijdsboog maar heel erg kort. En zo'n etappe gaat heel snel beslist worden. Ze zijn al in de vallei. Van de Morienne. Ze rijden eigenlijk zo'n beetje langs de snelweg richting Italië. Maar dan in omgekeerde richting. Uh, dat is de snelweg in de richting van de tunnel de Frejus. Mensen die naar Turijn willen komen daar langs. Maar uh, het peloton rijdt dus in de tegenovergestelde richting. En gaat dadelijk linksaf de berg op 14 koplopers. Met daarbij dus uh, die Nederlander weer natuurlijk. Sonny Hogeland er weer bij. En gewoon Antonio Fletcher. En dan zou ik tegen Sebas willen zeggen. Sabas, hou jij die auto van Frans Television een beetje in de gaten? Yeah. <sharp inhale> Ja, ja, precies. Nou, die auto die is niet meer in koers. We hebben trouwens wel nog die chauffeur nog een keer rond zien lopen, maar die rijdt ook zelf die auto niet meer. Dus wat dat betreft zijn die maatregelen wel genomen door de ASO. Maar hij zit dus inderdaad weer bij Juan Antonio Flecha in deze kopgroep met Johnny Hogeland dus dat duo herenigd die dus onderuit werden gereden door die auto op de tweede zondag van deze tour. Twee minuten en 50 seconden. Het verschil in het voordeel van deze grote kopgroep die inmiddels begonnen is met klimmen. Ze zijn in vliegende vaart richting Saint-Michel de Morin gereden en daar dus links afgeslagen in de, de nerveuze rit die het tot nu toe is. Nerveus was het vanmorgen. Het hele peloton moest door die Vresu tunnel heen. Ja, er kwamen veel renners pas laat aan bij de start. Dat was al de een speel voor de Veel renners zag je inrijden. Dat gebeurt toch ook niet hè, echt regelmatig bij de veel renners. Maar dat geeft wel aan dat hij het toch geeft voor deze etappe. Grijpel, dus ook medesprinter, die zal ook schrik hebben gehad. Dat hoek hoe korter de rit, hoe strenger de tijdslimiet. En dus heeft hij ervoor gekozen om haar te gaan zitten in de ontsnapping van de dag. De vierde team bij elkaar. Hoogland draait netjes mee. Bezig dus met de eerste beklimming de Col du Telegraaf. Oe, en het gaat nog maar net goed met die verbinding. Ik hoop dat u dat uh, wel heeft kunnen volgen. Ze zijn dus bezig met de Col du Telegraaf. Dan komt nog uh, de Galibier, de andere kant. De zware kant van de Galibier. En dan finishen ze op Alpe d'Huez... De renners zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Nog 93,5 kilometer. We volgen deze negentiende etappe in de Ronde van Frankrijk op de voet. En natuurlijk straks ook na het nieuws van drie uur. Dan zijn we weer bij u terug. Tot zo.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 Good Thinking, ITStuffing.nl. Dit is Jonathan Jeremiah. Yeah. Zijn debuutalbum A Solitary Man. You got a, heart a Solitary Man van Jonathan Jeremiah. Oh, so... Dit is Radio 1.